Dooral Almegens met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi treedt niet af onder druk van de oppositie. Dat heeft hij gezegd in een toespraak op de staatstelevisie. Morsi zegt dat hij tot elke prijs desnoods zijn leven... zijn democratische legitimiteit zal bewaken. Ik leef niet aan het plus, zei hij. Maar ik heb geen andere keus dan de verantwoordelijkheden te nemen... die door democratische verkiezingen zijn verkregen. Over onder meer de corruptie zei hij dat het nu eenmaal tijd kost... om overblijfselen van het oude regime aan te pakken. Eerder op de avond eiste Morsi dat het leger een ultimatum aan zijn adres intrekt. Het leger gaf de regering 48 uur om aan de wensen van het volk tegemoet te komen. Dat ultimatum loopt komende middag af. Op het Tahrirplein in Cairo en in andere steden in het land wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen Morsi. Zijn tegenstanders willen dat hij opstapt, onder meer vanwege zijn aanpak van de economische problemen.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 Begin september wordt hij op het IOC-congres in Buenos Aires voorgedragen. De benoeming is dan doorgaans een formaliteit. Het weer vannacht vanuit het westen regen. Blijft regenen tot in de ochtend. middags wordt het droger, maar het blijft bevolkt. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uurtje en in dit uur is Roeklips ook te gast. En in dit uur mogen luisteraars met ons bellen 0800-1121. 0800-1121, als u liever mailt kan dat naar casaluna.ncv.nl. En voor de twitteraars hebben we hashtag of hekje Luna. En de vraag die wij vannacht met u willen bespreken is... hoe bent u omgegaan met rouw en verlies? En u kunt ook gewoon bellen als u een vraag heeft aan Roeklips over uh, zijn, zijn rouwverwerking, over het boek dat hij geschreven heeft... over zijn zoon uh, Job, die op 18-jarige leeftijd is verdronken... in, uh, in Spaans Baskeland. de baai bij San Sebastian. Uh, we hebben het daar in het eerste uur over gehad. En ik heb ook aangekondigd dat ik nog, nog, toch nog een paar dingen uh, wil weten van Roek, Want uh, um, er, er, er zijn al dingen besproken die in jouw leven veranderd zijn. Maar als ik nou vraag hoe ben je veranderd... door wat er op 11, uh, nee, 17 oktober... 2011 gebeurd is, want hoe heeft de dood van je zoon... en alles wat daarna gebeurd is, jou veranderd? Uh, ja, het, het klinkt als een cliché, maar het is, alle clichés kloppen, denk oh. ik... toch ook weer met dit soort dingen. En er is echt een leven voor 17 oktober en er is een, een leven na 17 oktober. Is er ook een, een tijdje geen leven geweest? Nou, er is een tijdje in niemands land geweest. He, dus nu, zo heb ik dat om, omschreven, he, van in de afwachting dat we niet wisten wat er... Uh, of Job ooit nog gevonden zou worden of niet. Uh, maar er is altijd leven. En uh, ja, om, hoe ik veranderd ben, dit, ik ben. Daarin ben ik nog steeds. Nieuwe dingen aan het tegenkomen. Uh, maar ik denk een hele belangrijke is dat ik uh, gevoeliger ben geworden. Uh, gevoeliger in de zin van... Uh, dit kan je op verschillende manieren uitleggen. Dat je ja, het toch denk ik, meer oog heb gekregen voor wat echt belangrijk is in het leven. En dat zijn echte contacten met directe mensen om je heen. Uh, uh, maar ook wel in mijn werk. Dat, uh, ik ben aan de ene kant makkelijker te raken, aan de andere kant ook helemaal niet... omdat je ook dingen anders relativeert. Uh, uh, maar het wordt gevoeliger, dat is het eerste wat bij me opkomt. Ja. En, en waarin ben je dan niet te raken nu? Wat relativeer je makkelijk? Uh, nou, dat heeft en te maken met het, hè, dat je realiseert wat echt belangrijk in, in het leven is. Uh, en het, het feit dat je door zo'n periode heen gaat, geeft ook, ook weer kracht. Ja. Dat maakt je maar, ook weer sterker. Maar als je dat vertaalt naar jouw werk he, bij de omroep... Ja. Dan, is, dan komen er zware tijden aan. Er zullen ook mensen hun baan kwijtraken. Is, is dat ja. ook iets wat je dan gaat relativeren? Het kwijtraken van die baan nee. van anderen? Nee, nee, eerder de tegenovergestelde in de zin van... Uh, het is wel van geheel andere orde. Maar je baan kwijtraken heeft ook met verlies te maken. Ja. En... Uh, nou, een van de dingen waar ik denk ik... Ja, wel veel over nadenken ook. En ik vind ook dat we daar oog voor moeten hebben. En dat is niet alleen binnen een omroep. Want in heel Nederland uh, zijn er mensen op het ogenblik die... Uh, wat dat betreft dingen moeten opgeven. Uh, dat het belangrijk is om daar ook oog voor te hebben... Wat dat, uh, uh, wat dat met mensen doet. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ja, baan kwijtraakt het is lullig, maar je komt er wel overheen. En dat is ook zo. Ja. ja. Uh, wanneer ben je eigenlijk... Of wanneer heb je bedacht van ik kan wel weer gaan werken? Ja, dat is, dat, dat is heel geleidelijk. Uh, uh, in mijn geval. Uh, ik ben heel blij dat ik de tijd heb gekregen... om voor mezelf ook uh, uit te zoeken hoe ik uh, uh, hiermee om kan gaan. Uh, en, uh, en daar heb ik echt maanden voor nodig gehad. Is dat, is dat een kwestie van tijd krijgen? Ja, of nemen. Ik heb die tijd ook genomen. Er waren mensen, uh, dat hoorde ik later die um, mij voor die tijd kende en die hadden vooral de reactie van... als hij mij niet te snel weer aan het werk gaat. Ja. En ik stond ook wel bekend als iemand die... Uh, ja, wel met hart en ziel aan het werk was... en ook wel heel veel uren daarin maakte. En uh, ja, je zou ook, ik had de reactie ook kunnen hebben... om uh, me heel snel weer vol in het werk te storten. Uh, maar ik had voor mezelf heel snel de, de, het idee van... als ik dat doe dan kom ik het op, uh, op een ander moment later in het leven... Uh, kom ik dat absoluut op een andere manier tegen. En uh, volgens mij is het goed om hier de tijd voor te nemen... om te kijken hoe ik hiermee om kan gaan. Uh, ja, ik ben niet van de een op de andere dag uh, weer aan het werk gegaan. Ik ben uh, eerst eens met een aantal mensen gaan praten weer eens bijpraten over hoe is het op het werk. Daarna ben ik eens hal met halve dagen begonnen. En uh, net zo lang tot ik me sterk genoeg voelde... om uh, de verantwoordelijkheid voor uh, uh, de, de programmering van Nederland 3... weer uh, over te nemen. En had je er ook zin in toen? Dat is heel dubbel. Uh, ja, ik had wel... Kijk, de, als je de, van de een op de andere dag zo ook Letterlijk uit het leven wordt geslingerd en thuis bent, dan, dan is de wereld ook heel klein geworden. En ik, ja, ik had wel op een gegeven moment uh, weer zin om de wereld weer groter te laten worden. En ik denk dat dat ook een onderdeel is van uh, bezig zijn met verdriet en met rouw. En dat je wordt in het begin letterlijk op jezelf teruggeworpen. Dat betekent dat de wereld alleen maar dat om. On om jouzelf heen draait. Even. En dat mag ook, denk ik. Het is ook voor een deel een egoïstisch proces. Omdat je weer zelf letterlijk op je benen moet gaan staan. En dan langzaam gaan de luiken weer een beetje open. En je gaat wat, wat meer naar buiten. Je gaat ook weer eens naar een verjaardag toe van iemand. En ja, steeds komt daar een stukje bij. Op een gegeven moment komt daar het werk ook bij. En ja, zo, zo groeit dat. En ik denk dat het heel goed is... bij zo'n heftige ervaring om daar ook een bepaalde tijd voor te nemen... en dat ook geleidelijk te doen. Ja. Maar je had toen je ging werken ook gewoon weer zin om dat te gaan doen? Het was niet. Het uh, niet uh, ja, zijn. ik zei, dat is heel dubbel. Dat, uh, uh, het is goed om die wereld weer groter te maken... maar in het begin, in het begin zag ik er ook wel tegen op. Uh, en het is ook zo, bij de publieke omroep... doen we denk ik met elkaar ook heel belangrijk werk dat als je daar ook weer mee aan de slag gaat... Uh, ja, ik vond het heel fijn om op een gegeven moment te merken... dat ik ook mijn bevlogenheid weer terugkreeg. Ja. Want daar was ik in het begin niet van overtuigd. Ja. Heb, je, heb je wel eens overwogen om totaal iets anders te gaan doen? Omdat er een leven voor Job en een leven na... Ja, dat is wel een, een afweging. Op, uh, tenminste een afweging. Het, is, het is wel door mijn gedachten gegaan van... kan ik dit nog wel? Uh, maar nogmaals, ja... De, de, ik denk dat het ook uh, uh, voor mezelf ook goed was om, om weer terug te komen. En ik merk nu hè, met, uh, met alles wat er speelt binnen de publieke omroep... en wat we met elkaar ook doen. Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat ik die bevlogenheid ook weer, uh, weer heb en weer voel. En uh, ja, dan is het ook weer heel fijn om weer, ook weer aan het werk te zijn. Ja. Ja. Nog even uh, terugkijken naar die periode en de periode die je beschreven hebt... Had jij voor mogelijk gehouden dat er zoveel tranen in jou zouden zitten? Uh, ja en nee. Uh, ik, ik had niet voor mogelijk gehouden, eerlijk gezegd, dat me dit zou overkomen. Uh, dat, uh, dat bedoel ik niet verkeerd, maar dit soort dingen gebeuren altijd bij andere mensen. Uh, je leest dat in een klein berichtje in de krant, maar dat gebeurt overkomt. Dat, die afspraak hadden we niet met het leven: dat uh. dit zou gebeuren. Uh, maar nu dit gebeurd is, ja, da, d, zoveel tranen horen daar wel bij. Ja. En het is ook goed dat ze er dan zijn. Ja. En, en een uh, mooi, mooie manier. D, d, dat zei iemand tegen mij, maar dat is wel een mooie manier, vind ik, om naar tranen te kijken. Uh, tranen uh, spoelen ook schoon. Ja, en maken sterk. Ja. Verdriet je maakt ook sterk. Ja, ja. En. Uh, de tranen laten, laten komen... helpt je ook weer verder. Ja. Ja. Over, over die kracht gesproken. Want je zegt, ik ben gevoeliger geworden. Ben je ook echt sterker geworden? Ja, dat zal de, de tijd ook moeten leren. Maar ik denk op een bepaalde manier... Uh, uh, uh, in, juist door... Uh, dat klinkt controversieel... maar door je kwetsbaarder... Uh, of de, de kwetsbare kant van het leven ook meer te kunnen uh, nemen, dat maakt ook sterker. En dus moet ik, misschien moet ik uitleggen hoe, dat, hoe, hoe, hoe ik dat ervaar, maar uh, ja, dat geeft ook een ergens ook een bepaalde rust. Ja. En ik, ik kan me ook voorstellen dat je, uh, als je. Uh, wat, wat ik net zei, hè, dat ik, ik denk dat ik dat, ik dat niet aan Kan, dat denk ik nu. En als je ontdekt dat je dat toch aan kunt, dan kun je dus eigenlijk alles aan. Uh, ja, op, ik denk dat het op een bepaalde manier ook zo is. Van, uh, niet dat je daarmee alles aan kan, maar wel, dat, kijk, het heeft ook heel erg te maken met de angst in ons leven. En uh, dit is het, he, waar we het eerder in ons uh, gesprek over hadden. Dit is een van de grootste angsten die je uh, kan overkomen. En dat, en, dat, en dat heb je nou meegemaakt. Dat is ook een hele rare ervaring. Ja. Ja. En een ander ding dat. Ja, natuurlijk heel erg uit het boek spreekt. is de liefde. Ja. Het is bijna verliefdheid. Niet te lullig. Dat klinkt stommer dan het klinkt. Ja, dat, nee, maar dat, maar, dat is, ja. Dat, uh, in, in het woord verliefdheid zit het woord liefde ook heel erg opgesloten. En de liefde voor een kind is heel erg groot. Ja. ja. En er staat ook. Uh, even kijken. Ik kan je niet meer aanraken, maar je raakt me dieper dan ooit. Dat heeft iemand anders gezegd in een gedicht, maar ik bedoel, dat wordt niet voor niks aangehaald. Ja, en dat is ook het, uh, het, het, het, het dubbele bij het, het missen van iemand. Hè. Dat, uh, bij het missen kan iemand juist ook heel erg aanwezig aan zijn. En ben, ja. en dat heeft ook te maken dat we in de dagelijkse aanwezigheid van mensen om ons heen van soms. Misschien ook wel weinig realiseren hoe belangrijk de mensen om ons heen zijn. En als je iemand er dan niet meer is, dat je ineens denkt van wat mis ik nu allemaal. Ja. Ja, de, de, de dijk heeft daar dan op een hele andere manier nog een heel mooi liedje over geschreven. Een man ja, een weet, weet, niet, wat, ja. weet niet wat hij mist. Als er er niet ja. Is. Ja. is. Is Jopper al wel eens niet geweest? Nee, hij is er altijd. En bij dit soort gesprekken is hij er dan ook? Vooral? Of? Ja, ja. Ja, en dan, en dan heb ik het over de verbinding die ik met hem voel. Uh, uh, ja, die, die verbinding is heel sterk. Uh. Zijn er al momenten geweest dat je. Ja, ik weet niet. bijna gelukkig was of heel tevreden over? Het ging? Nou, ik denk dat. Uh, als je het hebt. hebt dat je. Dat, dat, dat, je gaat door heel veel fases heen. Heel veel momenten heen. Maar een van de, de, de moeilijkste dingen... was op een gegeven moment om wel weer... ook het levensgeluk aan jezelf toe te staan. Ja. Aan mezelf toe te staan. En dat, dat begint in het begin... wat een, een simpel voorbeeld is... voor het eerst naar een verjaardag toe gaan. Dat voelt als verraad. Ja. Want ik ben iemand die... de ja, waarvan een kind uh, van een kind is vermist. En hoe kan je dan... Dat, dat voelt als echt als verraad. Tot dat je het moment... Uh, uh, jezelf ook weer toestaat... en ook merkt dat het ook een keuze is... om jezelf weer toe te staan... dat dat ook weer mag op een gegeven moment. Uh, een periode van rouw... mag je op een gegeven moment ook weer afsluiten. En daarmee sluit je het missen niet af. Uh, maar je mag zelf wel... ook weer door in het leven. Ja. En dat vond ik een hele moeilijke stap om te zetten. En dat gaat bij vallen opstaan. Want er zijn ook momenten dat ik dat nog steeds heel erg moeilijk vind. Uh, maar ja, een hele simpele gedachte die me daar vaak bij helpt... is dat ik denk van wat zou Job nu willen? En dan... Nou, Job die wil echt dat ik ook weer doorga in het leven. Weet je het en, altijd? Uh, wat zeg je? Die? Weet je altijd wat hij wil? Ja. ja. Maar dan toch nog even die vraag. Geluksmomenten. Zijn die er al ja. geweest? Ja, ja. En die zitten misschien nu ook wel meer in andere dingen dan vroeger. Uh, ik zei daar straks van, he, je vroeg van hoe ik ben veranderd, van dat ik op een bepaalde manier ook gevoelig ben geworden. Uh, geluksmomenten kunnen nu ook veel meer in kleine dingen zitten. Uh, bij een wandeling in een bos, bij het horen van een bepaald geluid, uh, weet je, dat kan ik heel veel mooier vinden. Ik denk dat ik bij kleinere dingen ook veel meer stilsta dan vroeger. Ja, ook een, ja, dat heeft te maken met het, denk ik, nog bewuster in het leven staan. We gaan eens even naar een beller. Het telefoonnummer is 0800 1121. En de vraag vannacht is tweeledig. Hoe bent u omgegaan met rouw en verlies? En heeft u een vraag voor Roeklips? Daar komt het in het kort op neer. Roeklips, die het boek Job heeft geschreven. Dat is in februari dit jaar uitgekomen. Aan de telefoon, mevrouw Strenghold. Goeienacht. Ja. Goedenavond. Of goedemorgen alweer. Ja. Ja, nou, ik heb uh, het boek aan, aan een paar maanden geleden gekocht. Meteen nadat ik de REN recensie gelezen had. En, nou ja, die raakte me al, waardoor weet ik niet, maar dat gebeurde. En ik ben het gaan lezen. En ik heb enorm. Nou, ik mag je wel zeggen, ja, je mag. Het woord klopt niet hoor, genoten. Maar. Zo indringend en prachtig als dit verhaal geschreven is. Dat is geen verhaal, maar het is een gebeurtenis. En ik heb groot respect voor de schrijver... die dit zo later al heeft kunnen opschrijven. En ik vind het ook heel dapper... als je zo je eigen roerselen en boosheden en, en angsten zo kan neerzetten... Toch en plein publiek brengen. Uh, ja, ik. ik, ik ken... En ook door de naam heb ik dat boek willen, uh, willen. hebben, omdat het een Lips was. En ik ben zelf ook een Lips. Oh, u u is bent uw meisjesnaam? familie van mij. Oh! <laughs> ja. Maar. en te, terwijl ook in die familie van mij. een vader en een zoon. Beiden, heel onafhankelijk van elkaar, zijn verdronken. De een op zee en de andere in een, tussen de kribben van een rivier. He, maar uh, dat zijn van die kleine dingen die je dan ook gaat bedenken, ja, als je het leest. Maar, ja. uh, nou, dit wilde ik gewoon even vertellen. En, en mijn, mijn, mijn ontroering die ik ook bij het boek zelf gehad heb. En u vroeg net ook van, hoe heb je al die dingen daarna weer kunnen oppakken? En ik ken dat gevoel heel goed van... Hè, mijn eigen man is ook voor overleden, al 40 jaar geleden. Maar dat je dan inderdaad geniet van kleinere dingen. Ja. Dat klinkt voor een ander misschien heel banaal, maar zo is het wel. En ik, ik vond het in één woord eigenlijk een heel mooi en zelfs leerzaam boek. Dat wilde ik even zeggen. Wat heeft u ervan geleerd dan? Ja... Uh, uh, hoe zou ik dat nou zeggen? Je kan nooit iemand nadoen. Maar een heleboel dingen herkende ik ook wel. He, dat je dus na een, een verlies uh, toch blij mag zijn... waarvoor ik me dan ook nog schaamde ook. Ja? Hm. Om, omdat dat, dat, vond, dat hoort niet. He, je, moet, je moet rouwen. Maar ik, dat heeft me dus niet gelukt, gelukkig. Toen. U, u zegt... Uh, het, sorry, u wil nog iets zeggen? Wist u? Nee, ja, ik vroeg me af. Uw man is veertig jaar geleden overleden. Ja, maar de, de, gewoon door een ziekte. Hè. Nou ja, maar... Uh, goed, maar dan... dat, dat grijpt ook enorm in. En daar heb ik nu met ouder worden... steeds meer last van. Dat is gekke. Hoe... Toen had ik dus jonge kinderen. Ja. En daar moest je mee verder. Dus ik denk dat dat me op de been gehouden heeft. Maar nu... ...trek je ook al deze dingen die je leest en hoort veel meer aan. En is en nu pas je eigen verdriet. Dat is het gek. En hoe komt dat verdriet nu dan? Ja, omdat ik het toen... Of dat nou bewust is geweest of niet, weet ik niet. Maar je moest gewoon verder. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk, in welke vorm is dat verdriet Wat Wat gebeurt er? Wat met mij gebeurt? Ja. Ik, ik kan bij, bij elk geval... Ik heb net van vandaag ook weer een kaart gekregen van iemand die overleden is, niet zo vreselijk dichtbij... maar toch iemand die ik goed ken uit de kerk. Dan huil ik daarom. Je bent veel gevoeliger geworden. Ja. Tenminste, ik wel. En dat is bij u pas ik wat later... Dacht, dat, hè? dat is wat later pas gekomen. Ja. Ik, ik heb er veel meer last van dan toen. Omdat en... ik toen ja, door moest. Voor, voor, voor mijzelf, voor de kinderen. He, je moest je groot houden en... en ze mochten dat niet te veel merken. Maar dat is ook een, dommig, een dommigheid geweest. Want daardoor ben je lang niet zo met ze samen opgetrokken, vind ik. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar... Ja, en Roek zit nu te knikken. Jij begrijpt het. Huh? Nou, wat me opvalt is dat ik uh, u ook hoor zeggen... dat u er nu meer last uh, van hebt. Ja. Ja, en... Uh... Dat, dat, dat ik het Niet voldoende met de kinderen besproken hebt. En hij heeft, deze schrijver, heeft dus alles zomaar voor Jan en alle man op papier gezet. U, u, u, praat, u praat nu even met de schrijver, met Roek? Oh, u praat met de, schrijver ja, met de ja, schrijver. ja, nu even weer niet, maar net wel. <lacht> nu, nu weer ja. wel. Ja, oké. Okay. <lacht> nou, ja. jullie wisselen dan ja. maar. Ja. <lacht> maar nee, maar ik, ik kan er niet zo goed uitkomen hoor, omdat het allemaal nogal plotseling kwam dat je kon bellen. Want hier kan ik zelf nu nog omhuilen. Zelfs om, om dit boek. Ja. En ja. u kunt er nu ook nog met uw, kind, met uw eigen kinderen over spreken. Nou, die zijn langzamerhand allemaal... hebben hun eigen gezinnen. En één zit in het buitenland, die zie ik dus niet zoveel. En, en nee, de andere... Nee, die gevoeligheden ken ik dus niet. Nee. En... Die heb ik toen niet gebruikt, kennelijk. En, en die, die komen pas nu. Maar nu... Ik ben schamelijk, maar als ik het ze zou zeggen, snapt u? En daarom heb ik zo'n respect voor u, dat u uh, dit zomaar allemaal durft te zeggen. Ja. Maar, maar Roek heeft, heeft ook beschreven ja? hoe, hij, hoe hij met zijn vader is gaan praten. Ja. Denkt u dan niet van, en misschien kan ik dan nog wel met mijn kinderen gaan praten? Dat, dat, dat durf ik niet eens. Nee, dat vond ik ook heel erg moeilijk bij mijn vader. Ja. Omdat ik het gevoel had dat dat absoluut niet zou kunnen. Nee. En achteraf ben ik zo blij dat ik dat gesprek met dat hem uh, ben, ben gaan voeren. Dat, dat, dat weet ik, dat geloof ik best. En dat, dat, dat, dat als je dan zegt, van ik wil ik hem nou knuffelen. Hè? Ja. Als, als volwassenen. Nou, dat, dat, dat, dat, daar kan ik je roers op zijn. Ja. Maar misschien moet ik nog wel honderd jaar leven om dat te leren. Maar, maar is er een manier om dat te doen? Om dat aan te kaarten, Roek? Of, of kan je dat niet zeggen veranderen? anderen? Er is niet een manier. Het is een kwestie, denk ik, toch van het gewoon doen. ik denk zelf uh, dat, uh, ook al wordt er niet over gesproken, maar dat de behoefte toch wederzijds is daaraan. Dat denk ik ook. Want ik onthoud de kinderen dus ook dat, ja. dat gevoel. Ja. En, die, en die, elk kind is anders. Dus, en die kleinste was toen pas drie, dus en de oudste was dertien. Dus uh, dat lag allemaal heel anders uh, Maar ik, ik ben bang dat ik dat niet meer kan. En dat vind ik jammer. Dat had ik minstens moeten leren in de loop van de jaren. Maar nu ik dus zelf ouder word... Denk ik, ja, dan wordt het te laat. Is het te laat ervoor? En, en mevrouw? Ze daar niet meer mee aan te komen. Ja. Het is misschien een raar idee, want het schiet me nu te binnen. Als ja? wij nou een bandje hiervan maken. Wat zegt u? Als wij een bandje van dit gesprek maken. En u laat ze dat horen. Een bandje? Horen. Ja, een, een CD. En dat sturen Zullen we u op. Kunnen we van maken? Ja, nee. Nee, kijk, wij kunnen hier een, een CD van maken. En dat kunt ja? u ze laten horen. Zegt u, ik ben op de radio geweest. Of is dat een stom okay. idee? Nou, u mag, het, u mag het doen. Ik weet niet of ik ze ooit laat horen dan. Wilt u... nou, we, gaan, we gaan het gewoon doen. Zullen we dat doen? Dat vind ik heel lief. Dan moeten we even, moeten we even blijven hangen aan de telefoon. Dan schrijven we even... Ja, uw... Hang? Ik, ik zit op mijn bed. Ja, ja hangen aan de telefoon ja. is een beetje... Nee, maar u moet even niet de telefoon erop gooien. Nee, ik gooi niet. Dan, dan schrijven we even nee. uw uh, telefoonnummer op. En dan, dan sturen we u een uh, cd. Ja. En dan kunt u altijd nog beslissen om het misschien gewoon te laten horen. Nou, dat is een hele wonderlijke gang van zaken. Ja, u hoeft het niet te niet doen. Niet gewacht, ja. Maar <laughs> ik, ik weet ook niet, ik, wat ik, denk ik jij? Ik is het dat... enorm, ja. Ga, het zou me kunnen helpen. Nou, we, we gaan het in ieder geval proberen. Mag ik ja. nog één ding vragen aan u? Ja. Um, want uw man is 40 jaar geleden overleden. Is hij nog... Ja, in 72 was het. Is hij nog veel bij? Want u zegt dat de, de pijn komt nu misschien harder binnen dan vroeger. Maar is, is uw man ook meer bij u dan vroeger? Uh, ja, ik heb al die tijd de foto van hem... De kinderen hebben allemaal natuurlijk een foto gekregen, hè? En een broer van mij heeft dat toen allemaal gemaakt. Maar, en uh, die ene stond altijd bij mijn bed... want in de kamer wilde ik nooit een foto hebben. Want het was privé, vond ik. Dus die stond bij mijn bed. Ja. Nou, en onlangs dacht ik: ik ga een nieuw lijstje maken, een nieuw paspoort een kleinere foto. En dan nou staat hij wel in de kamer. En als ik er nou naar kijk, moet ik huilen. Maar u durft wel steeds meer. Nee? U durft wel steeds meer. Ik, dat ik, kennelijk. Ja. ja dat... staat Nou, daar ben ik blij om. En af en toe kijk ik er naar en groet ik hem. Ja, en dat, dat ik me schuldig voel tegenover mijn man ook, dus in dit geval. Ja, en wat ik het mooie vind van dit gesprek... is dat u, ja. uh, uh, wat u zegt dat u niet kan, nu zelf toch doet. Hè, door ja. uh, dit telefoonnummer te bellen. En ook met ja. ons uh, het gesprek zo te voeren. Dus volgens mij kunt u het heel goed. Nou, het klinkt uh, aanmoedigend. <laughs> ja. Ik geloof het ook. Ja, misschien kan ik dan toch nog iets... Och, ja. ja. dat weet ik zeker. Nee, ik twijfel altijd aan mezelf, zo is het nog eenmaal. Maar goed, ja. maar ik vind het ook fijn dat ik het heb kunnen zeggen, omdat ik uh, en het boek dat, dat is, is mij heel veel waard, ja. ja. Nou, misschien uh, helpt, helpt het. Uh, misschien kunt, heeft u het helemaal niet nodig, maar we sturen gewoon een CD. Ja. Het is wonderlijk, hè, dat je door, door te spreken over het boek van een ander, nu dit dit gesprek hebt. Ja. Ja, ja, zo, zo gaat het. dat. Is, dat is heel bijzonder ook, vind ik. Ja, mooi. Ja, ik, en ja, mooi. Geval, wat wilt u nu van mij weten verder? Nou, da, da, ik, ik stop nu met dit gesprek, maar u, als oh, ja. u even aan de telefoon blijft... dan krijgt u weer degene die u net ook gesproken heeft en die schrijft ja. even uw adres op. Nou, heel hartelijk dank. Dank u wel ook voor het bellen en een goede nacht. En met diepe bewondering. <laughs> voor de schrijver. Dank u wel. Goed zo. Dank u. Um, uh, dank u wel. En dan gaan wij even wat muziek luisteren en je... Uh, ja, er zijn verschillende dingen, dus je mag zeggen wat je nu het liefst wilt horen. Het staat allemaal klaar. Wat ik nu het liefst zou willen horen, dan. Uh, ja, wat ik een, een, zelf een heel mooi nummer uh, uh, vind, is. Uh, ja, dat heeft Job voor mij op een CD gezet. Uh, uh, een keer toen ik jarig was. En dat is het nummer Father and Friend. Father and Friend.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 Gezet? Of op een, op een CD. Op een voor een verjaardag had oh, ja. een hele CD gemaakt met allemaal nummers waarvan hij dacht dat ik ze mooi vond. Ja, ja. Mooi. Goed, we hebben uh, nog een bel. Even kijken, telefoonnummer noem ik nog een keer: 0801121, 0801121, Casaluna het ncv.nl als u wilt mailen. En Hekje Casalula hebben we ook nog. En de vraag is: hoe bent u omgegaan in het verleden? Of gaat u nu om met rouw en verlies? En als u een vraag aan Roekdips heeft, dan kunt u ook bellen. Mevrouw van den Bok. Is er? Ja, van den Bor. B-O-R. Oh, van den Bor. Ja. Ik wilde reageren. Ik viel ongeveer halverwege in het gesprek. Ja. En ik kan me heel erg vinden wat de schrijver vertelde. Ik heb dezelfde belevenissen gehad. Twintig jaar geleden is mijn man vrij plotseling overleden. Herseningfarkt in het ziekenhuis en kregen na zeven dagen een longembolie overheen. En daar ben ik niet bij geweest. Toen ik bij mijn man kwam, was hij al overleden. Daar heb ik het enorm moeilijk mee gehad. Maar mijn man verwachtte van mij dat zei hij altijd voor die tijd. was nog maar 62. En die verwachtte van mij dat ik door zou gaan. Ik zou het wel aankunnen als er ooit wat gebeurde. Ik heb dat ook daadwerkelijk gedaan. Er kwam een baan voor vrijwilligen bij de VVV. En daar heb ik me aangemeld, ben aangenomen. En die vrijwillige baan... Nou ja, dat is eigenlijk een vaste baan, dat kun je rustig zeggen. Ik heb het met plezier gedaan, maar verkeerd gedaan. Want tijd voor de rouw had ik niet. Maar ik had heel veel ervaringen dat mijn man s'nachts bij mij kwam. Dat hij, nou ik voelde het gewoon, hij kwam mijn kamer in... en op een gegeven moment wilde ik me omdraaien in mijn bed... en ik kon mijn voeten niet verder krijgen... Er, er, er lag een hele zware last. En ik, ja, ik, ik had zoiets van, nou, ik moet mijn voet daar kunnen krijgen. Maar er zat mijn man op het voetbed die tegen mij zei, je doet het goed. Maar je moet niet zo verdrietig zijn, want je stopt het maar weg. Laat je verdriet eruit komen. En wat je doet, doe je goed. Dat gaf mij wel steun. Maar ik heb heel veel ervaringen gehad... doordat ik iedere keer mijn man toch ging opzoeken... want ik heb geen afscheid kunnen nemen. En dat heeft 4,5 jaar geduurd. Ik heb alles wat alternatief was... heb ik gedaan, astrologie... en alles wat me wat, wat een beetje in het alternatieve vlak zat... om mezelf goed te leren kennen. En waarom ik ja, wel de kracht had... Mijn werkzaamheden allemaal te doen. Maar als ik dan thuis kwam en in het weekend. Mijn, en mijn huis en mijn tuin. Want ik ben een enorme hobbyiste van tuinieren. Dan was ik zo moe als ik van mijn werk van de VVV terugkwam. Dat ik in de stoel ging zitten. In de hoop van, ik hoop dat er niemand komt. Want ik ben zo moe. Ja. Mevrouw... Me, ja? Ja, oh. Wat wilt u nog vertellen? Nou, de dokter die waarschuwde mij dat ik hulp moest zoeken. Dat heb ik gedaan. Met het gevolg dat ik toch weer kon genieten. Ook van de hele kleine dingen. Je bewuster gaat leven. Ja. Als er een bloem openkwam, dan kon ik daar echt nou met, met plezier naar kijken. Juist de hele kleine dingen, die vallen je dan zo op. Je leeft bewust. Ja. Nu heb ik het vier jaar geleden weer meegemaakt. Heb ik mijn tweede man verloren. En veertien dagen daarna mijn broer, die me enorm opgevangen heeft. in de tijd na mijn eerste man. Ja, en ging u, ging u nu anders om met de rouw? N nee. Ik had het ten eerste vreselijk druk, want mijn uh, tweede man was een genaturaliseerde. Amerikaan, was van oorsprong Nederlander... en kende ik ook van heel vroeger al. Ja. Maar uh, ik, ik ben na een jaar ingestort... nee, twee jaar ben ik ingestort, volledig ingestort. En toen dacht ik, dit gaat niet goed. Ik zal weer hulp moeten zoeken, maar nu professionele hulp. Ja. En hoe gaat het nu met u? Het gaat beter. Ik kan bewust genieten van mijn tuin, maar het vervelende is, ik ben nu 76 en nu merk ik dat, ja, er ontvallen vele mensen om je heen. Je bent ouder natuurlijk, je wordt er meer mee geconfronteerd. En ik heb er nu meer moeite mee. Om? Het, ja, het, het verwerken van uh, de rouw, zowel van mijn eerste man. Die ik echt nog niet to toen verwerkt had, twee jaar terug. En van mijn tweede man, dat heb ik nou echt, echt verwerkt. Van ik heb een vijver in mijn tuin. Nou, die is helemaal volgegoten met mijn tranen. Dat heeft mij geholpen, zodat ik nu sterker eruit gekomen ben. Maar ik ben wel enorm ziek geworden na die tijd. En ik denk omdat je gewoon al je weerstand had aangesproken. Maar ik kan nu weer genieten van mijn tuin. Ja. En van, van kleine kinderen als ze je gedag zeggen en aanspreken. En ik heb nogal veel kleine kinderen die me aanspreken. Ja. Daar kan ik enorm van genieten. Ik hoop, ik hoop dat u dat blijft doen. En ik, uh, ik wens u ook nog sterkte op de moeilijke momenten. En, uh, en, en ik wil u graag bedanken voor het bellen. En ik wil heel graag even de naam van het boek hebben. Het Sorry. boek? Job, heet het. Het boek Job van Roek-Lips. Uitgegeven het bij Romeethuis. Fijn, dan ga ik dat gelijk halen. Het boek Job. Want ik vond het een heel mooi gesprek en heb er veel van opgestoken. Maar ook de ervaring die meneer Lips heeft, kan ik me het heel goed voorstellen. En daar kan ik me volledig in vinden. Dank u wel, mevrouw. Ik wens hem heel veel sterkte. Dank u wel. Goedenacht. Mevrouw van der Bor. Roek, uh, nog heel even naar dat moment... want deze mevrouw vertelde ook dat ze, haar, dat ze contact had met haar mannen... en dat ze de, de voeten niet kon bewegen omdat een man daar zat. Je hebt veel contact gehad met Job. Jij zei op een gegeven moment, uh, je voelde ook zijn verdriet. Is hij nog verdrietig? Dat is Na een aantal maanden is dat uh, veel rustiger geworden. En ik, ja, ik ben... Ik vind het heel lastig om daar verder iets over te zeggen, omdat dat ook iets is wat volgens mij, uh, ja, misschien ook wel niet aan ons mensen is. Om daar, ik, ik weet ook niet precies hoe dat soort dingen werken. Ja. Uh, ik ben vroeger vrij, uh, ja, altijd wel heel erg kritisch geweest ook op, op dit soort dingen. Hè? Zo van dat ik ook heb gedacht van ja, uh, als je heel verdrietig bent, dan kan je zelf ook allerlei dingen voor de geest halen en. Uh, ja, dit, dit, maar ik heb wel, en dat blijkt ook uit de reactie van deze mevrouw... maar ook in de reactie die ik in de afgelopen maanden heb gekregen... er zijn heel veel mensen die dit soort ervaringen hebben na een, een heftig verlies. Uh, maar hoe dat precies werkt, dat weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval voel jij minder of niet meer zijn verdriet? Het, het is een stuk rustiger geworden. En wat betekent dat rustiger geworden? Uh, ja, dat ik dat heftige verdriet op een, dat dat rustiger geworden is. Ja. Ja. Bij hem ook dus. Ja, alsof het een soort van overgave is. Of, uh, maar nogmaals, ik weet niet precies hoe dat werkt. Nee, oké. Okay. Nee. Snap ik. Ja. Zullen we nog een uh, muziekje doen? Want in het eerste uur hadden we er geen, één. Dus dan doen we doen er nu snel nog één. Want je hebt nog meer muziek meegenomen. Ja, een heel mooi nummer is wat we uh, ook. Uh, op het afscheid uh, hebben mogen draaien. Dat is een nummer van uh, Kuitman En die heeft dat speciaal uh, afgemixt, zou je kunnen zeggen, voor, uh, voor het afscheid. Uh, Job en ik waren beide uh, een liefhebber van Kuitman En dat is het nummer De Bellet. Want uh, jij zegt hij heeft dat speciaal afgemixt. Het was nog niet klaar. Het was nog niet klaar. Ik had eigenlijk de vraag aan Kijtman uh, gesteld of uh, iets met het... Tenminste, ik kende Kuitman vanuit het werk en... Uh, ik had de, de, de, een, een gedachte bij het nummer sorry, want het nummer sorry, daar waren Job en ik uh, beide bij geweest op Lowlands. Mm -hmm. en, uh, uh, maar voor Kitman was dat, had dat een hele andere associatie. En dat had met liefdesverdriet op een ander soort liefdesverdriet te maken. En toen kwam hij zelf met de suggestie om uh, dit nummer uh, ja, voor het afscheiden te gebruiken. En dat vonden we direct heel erg mooi. En hoe heb je dat precies gebruikt? Uh, bij het, aan het einde van het uh, afscheid, terwijl de mensen de, de zaal verlieten... toen hebben we dit nummer laten horen. Dat was in Theatergooiland dus? In Theatergooiland, in dus. Theatergooiland. Ja. Op uh, 25 november, november. 2011. Uh, daar is dit dus ook gedraaid. En hoe, nog één keer de naam? The Ballet. The Ballet. Kijtman. In oh, muziek. Hè? Ja, nee, dat heb ja. ik niet tegen jou te zeggen natuurlijk. Maar uh, Kite Man ja. was dit, de pallet. Het, en dat, dat zei ik net ook tegen jou. Het lijkt wel of het ervoor gemaakt is. Voor... Ja, dit is, voor mij zit hier in ieder geval heel erg... Er uh, uh, ja, zitten een paar woorden in. Het woord afscheid zit erin. Uh, maar op een gegeven moment komt er ook een, een soort lichtheid in de muziek bij. En daar zit ook het woord tot ziens in. Hè? Dus ja. het afscheid is niet voor altijd. Ja, ja um, nog even naar je, de, de kinderen. Want wat, wat ik me afstaat te vragen is... als je zo bezig bent met het verdriet om je zoon... Uh, vervreemd je dan ook mensen van je? Niet, niet zozeer je kinderen misschien, want daar kom ik straks nog op. Maar zijn er mensen die daar eigenlijk niks van begrijpen en dan afstand nemen? Ja, nou, om verschillende redenen. Hè. Er zijn ook mensen die uh, waar het zelf of die zichzelf zelf heel moeilijk vinden om ermee om te gaan... en die daardoor geen contact meer opnemen, dat komt voor. En dat is niet in ons geval uniek, maar dat, dat maken heel veel mensen mee... die uh, te maken hebben met heftig verlies. En veel mensen ook die dat heel lastig vinden. Uh, maar een heel andere vraag, hè? Je, je refereerde aan de, aan de andere kinderen ja. die ik heb. Uh, ik heb bij, toen het, het boek uitkwam, toen heb ik tegen hun gezegd... Uh, ook dat ik me... Uh, het boek is ook aan hun opgedragen. En ook omdat ik me realiseerde dat uh, door wat Job overkomen is... dat uh, het zou kunnen lijken dat Job belangrijker is dan de andere kinderen. En daarbij heb ik ook gezegd, en dat is niet zo. Uh, en natuurlijk ben ik een tijd veel intensiever... op een bepaalde manier met Job bezig geweest. En op sommige momenten nu nog steeds door wat hem overkomen is. En tegelijkertijd realiseer ik me heel goed... dat, uh, ja, dat, dat de andere kinderen absoluut niet in de schaduw mag zitten. Die zijn net zo belangrijk. Ja. Ja, en daar moet ik misschien soms nu wat bewuster... Oh, in zo'n periode bewuster ook aandacht aan geven. En, en dat doe je nu ook? Want in het begin kan ik me niet Daar heel concreet heb ik bijvoorbeeld ook op een gegeven moment... tegen mijn uh, jongste zoon gezegd van... Uh, uh, uh, daar ben ik met, uh, samen uh, een paar dagen mee weggegaan... om een, uh, een berg te gaan beklimmen, ja? bijvoorbeeld. Ja. En, ja. En, en is dat dan nu anders? Als je zoiets met je kind onderneemt? Nou, in ieder geval zijn dingen minder vanzelfsprekend. Ja. En dat is in het begin dat is ook soms wennen. Uh, uh, wat bijvoorbeeld minder verzelfsprekend is, is uh, als het over uitgaan gaat. En dat, uh, ja, en het. ik heb wel een aantal keren nu gehad dat ik met zweet in mijn handen zat... terwijl ik daar vroeger helemaal geen last van had. Ja, je, dat soort dingen veranderen. Je slaapt niet meer als zijt. Nou, nee, zo, zo erg is het niet. Maar dat ik me wel moet oppassen dat ik ze niet uh, uh, overdreven wil gaan beschermen... Ja. En dat hoeft niet, omdat ik me ook realiseer van. Weet je, het gebeurt toch op een, Als het zoiets gebeurt, gebeurt het toch op een andere manier. Dan je denkt. En dat kan je als ouder kan je toch niet voorkomen. Ja. Als ouder heb je, je ook over te geven aan dit soort dingen. Ja. Is, is de angst nog groter geworden nu? Voor wat er kan gebeuren? Uh, ja, misschien op sommige momenten. Als de als een van de kinderen naar het buitenland gaat... dan denk ik daar wel op een andere manier nu over na dan, dan vroeger. Dus daar is, daar is wel sprake van meer. Dat ik misschien op sommige momenten wat meer banger ben. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja... De, de kans dat zoiets no nog een keer op die manier gebeurt... is ook niet zo groot, gelukkig. Nee. Nee. Uh, maar zijn ze wel eens boos geworden op je? Of dat ze zeiden van nou is het wel mooi geweest, uh, doe nu eens even... Nee, nee. Gelukkig kunnen we er ook heel goed met elkaar uh, het gesprek over voeren. Uh, uh, die boosheid is er. Die, die heb ik in ieder geval nog niet, ge niet Nee. Ja. Iets anders, uh, uh, dat hebben we nog niet besproken. Er wordt een paar keer gesproken over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Eén keer ook in een café waar een meisje vertelt dat ze dat gaat doen. Ja. Uh, en, en je hebt het daar zelf over. Je bent daar heel erg in geïnteresseerd. Uh, althans, toen je het boek schreef, is dat nog steeds zo? Nou, ik, op een gegeven moment, ik, de pelgrimstocht associeerde voor mij aan de, de, de periode. Ik, moest ook, ik maakte een reis, zou je kunnen zeggen. Ja. De, in, in dit geval een reis van om te leren omgaan met de, de rouw over het verlies van Job. En. Uh, uh, ja, bij Pelgrimstocht kwam ik op uh, Santiago de Compostela. En niet zomaar omdat uh, San Sebastiaan is een plaatsje. De plek waar, waar Job verdronken is. Maar die, dat is op één van de routes naar Santiago de Compostela. Dus dat heeft ook, uh, houdt ook verband met elkaar. Uh, maar later realiseerde ik me van... Eigenlijk was ik die route al lang aan het lopen. Alleen in de buurt van Hilversum. Uh, het was, ik had mijn eigen toch. Ik sluit niet uit dat ik op ten duur... nog eens een keer een stuk daarvan ga lopen. Uh, uh, uh, ik heb heel veel gewandeld in de afgelopen periode. En wandelen helpt heel erg. Uh, een van de uh, dingen die mij erg heeft geholpen... is iemand die tegen me zei... Van, als het over rouwen gaat... er zijn drie woorden die je daarvoor nodig hebt. Dat is verhalen, bewegen en creëren. Uh, en... Verhalen, dat gaat over hè, dat je met mensen erover moet praten. Of dat het goed is om met mensen erover te praten. Schrijven is ook een vorm van verhalen. Ja. Uh, creëren is... Hè, je kan je rouw uiten door dingen te maken. En dat kan ook door eten koken, maar dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En, uh, Hoe doe jij het? Ik heb ze alle drie, alles, alle drie, denk ik, toegepast. Ja. Uh, en, en, uh, en bewegen is ook heel belangrijk. En wat ik daarmee wil zeggen is, en zo heb ik dat ook ervaren... Uh, rouwen is niet een passief proces. Hè, wat soms wel eens wordt gesuggereerd hè, als er wordt gezegd... van je gaat door een aantal fases heen. Uh, ja, die fases die zijn er. Maar je helpt jezelf, of je kan jezelf daar enorm mee helpen... door het ook als een actief proces te zien. En daar zijn die drie woorden... Ja, die geven daar een mooie invulling aan. Ja. Door het heel actief ook op te pakken. Ja, maar jij, jij creëert, je hebt het boek geschreven natuurlijk. Dat is een enorme creatie. Heeft dat, heb je daar, daarmee iets afgesloten? Met het schrijven van het boek en het beëindigen van het boek? Wel een bepaalde fase. Als je het boek koopt, dan zit er een, een papieren band omheen. Een zwarte papieren band met het woord Job daarop. En die band die staat voor mij symbool voor de rouwband. Die wij eigenlijk nu niet meer kennen in de rouwtraditie. En vroeger hadden we die wel in Nederland. En het afhankelijk van welk land je komt, maar duurde een periode van rouw. Minimaal een jaar en soms anderhalf jaar. En dan na anderhalf jaar, dan mocht je de rouwband afdoen. Nou, dat kennen we niet meer. Uh, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het verschijnen van het boek voor mij... Uh, een beetje die symboliek van die rouwband heeft. Hè? Van, uh, dat het ook een, het afronden is van een bepaalde periode van uh, de rouw. Maar wat ik al eerder zei, daarmee wordt het gemis. Hè? Uh, dat blijft. Uh, maar je mag ook je leven op een andere manier ook weer uh, gaan oppakken. Uh, dus ik denk dat het boek daar vooral ook een, uh, voor mij een belangrijke betekenis in heeft. Ja. Je schrijft in dat boek over rouw ook dat uh, dat, dat in een of ander uh, handboek... voor psychologen of psychiaters inmiddels een soort mentale afwijking wordt gezien. Of in ieder geval een ziekte. En zeker als het te lang duurt. Als ja. je na twee maanden nog steeds in de rouw bent, dan is er, niet, dan is er iets aan de hand met je. Ja. Dat wordt daar gezegd. Ja. Ja. Heb je dat zelf als gedacht dat er iets aan de hand was met je? Nou, die, uh, kijk, In die zin natuurlijk. Ja, nou, je, er zijn allerlei dingen... Die, wat ik nu heb gemerkt, wat je kan overkomen. Je krijgt ook fysieke klachten. Dat varieert van dat je, dat kunnen hele simpele dingen zijn, dat je ineens merkt dat je s'nachts steeds met kramp in je been wakker wordt. Daar had ik vroeger nooit last van, maar in die periode had ik steeds kramp in een been. Een andere is, je spijsvertering kan heel anders worden, dus je kan een aantal fysieke klachten krijgen. Maar je kan ook, uh, uh, uh, ja, je kan ook uh, ik heb ook wel momenten echt van opvallende somberheid hè? dat je s morgens wakker wordt en dat je met een heel somber gevoel. Uh, ja, waar, de, de, uh, waar dat over gaat, dat stuk is. Uh, je kan dat gaan omschrijven van uh, als een ziekte. Uh, alleen het vervelende van een ziekte is, dan kom je in het medische circuit terecht. Wat soms heel gunstig is, omdat het goed is om de medicijnen voor te slikken. Maar volgens mij is rouw niet bedoeld om daar direct medicijnen voor te slikken. Is het een heel natuurlijk verschijnsel. Uh, wat je nodig hebt om ook weer zelf verder te komen. En daar is, hangt niet direct een bepaald tijdspad aan. Het, je kan volgens mij niet zeggen van voor rouw, daar trekken we een paar weken vooruit en dan gaat het weer. Sommige mensen die kunnen na een paar dagen verder. En andere mensen hebben daar jaren voor nodig. Nou, dat hebben we met. He, een van de bellers vanavond ook gehoord, he, van, uh, dat dat soms ook heel lang kan duren. Uh, zo is het. Ja. En heb anders je, niet. Kun je je voorstellen dat je gek kunt worden, letterlijk van verdriet? Ja, dat denk ik. denk, denk wel dat dat kan. Ja. En kijk, ik ben absoluut geen deskundige. Ja, ik ben maar een, een beetje. Een, een, van, een de, nou ja, je hebt er best wel over gelezen. Je hebt het natuurlijk heb, ondergaan. Ja, ja. Uh, maar ik kan vooral vanuit mijn eigen ervaring spreken. En ik ben uh, terughoudend om... in die zin, ik ben zeker geen deskundige... in die zin dat ik me uh, zou willen uitlaten... over hoe andere mensen daar op een bepaalde manier... wellicht minder goed mee om kunnen gaan. Of niet mee om kunnen gaan. Maar je kan het me het wel voorstellen dat... Uh, en, en zeker op het moment dat het verdriet er niet mag zijn... als je in een omgeving verkeert dat je er niet over mag praten... of dat je het gevoel hebt dat je er niet over mag praten. Ik denk dat dat heel beklemmend kan zijn. En uh, ja dat het dan, om het maar zo te zeggen, naar binnen slaat. En uh, mijn ervaring is ook dat... Uh, uiteindelijk moet je het zelf doen, maar je kan het niet alleen. Ja. En het is gelukt, in zekere zin, voor jou? En het, het doel... Met vallen en opstaan en... Ja, het, het, uh, per dag is het voor mij ook nog anders. Heel veel sterkte de komende tijd. Dank je wel. En bedankt voor je komst naar Casa Luna. Het boek Job van Roek Lips is uitgegeven bij Prometheus. En het is zeer de moeite waard. Ik zei, het, is, het leest, en dat heb ik net tegen Roek gezegd... en dan is het ook wel leuk om het nu nog even te zeggen... ook als een roman. Het is echt goed geschreven. En het is heel indrukwekkend. Dank je wel. Dank je wel. Morgen is er weer in Casa Luna en dan praat Lex Bolmeijer... met hoogleraar Paul van der Velde. Ho uh, hij is hoogleraar Aziatische Religies. Hij schreef het boek De Boeddha... in het tuincentrum over Westers Boeddhisme. Er zijn inmiddels meer Boeddha-beelden dan boeddhisten in Nederland. De afbeelding van de Boeddha wordt geassocieerd met spiritualiteit... meditatie, diepzinnig leven. Maar in hoeverre klopt het bestaande beeld... met de werkelijke inhoud van die boeddhistische teksten? Nou, daar gaat het dus morgen over in Casa Luna. Ik... Uh, Dank u allemaal voor het luisteren, voor het mailen, twitteren... en voor het bellen natuurlijk. Uh, morgen dus Lex Bolmeijer met Paul van der Velde Zometeen nog steeds wakker van... Uh, van uh, BNL. <laughs> ik wist het even niet meer. BNL uh, met Anne de Jong en Diederik van Sessen. En ik ben daar volgende week weer. Goeienacht en uh, tot later.